Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Iraakse stad Basra hebben betogers het consulaat van Iran bestormd... en in brand gestoken. Het gebouw is in vlammen opgegaan. De boze menigte vindt dat Iran te veel invloed heeft op de politiek in Irak. Ook zijn de Irakezen boos omdat de regering volgens hen corrupt is. Want ondanks de enorme oliereserves rond Basra... zijn er geen banen en ontbreekt het aan de basisvoorzieningen. Het is al dagen onrustig in Irak. De afgelopen week vielen bij protesten tien doden. Voormalig adviseur van Donald Trump, George Papadopoulos... is veroordeeld tot 14 dagen cel. Hij loog tegen FBI-agenten die onderzoek deden... naar Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen. Papadopoulos was tijdens de verkiezingscampagne in 2016... buitenlandadviseur van Trump. Hij had via tussenpersonen contact met de Russen. Die beloofden hem belastende e-mails over Trumps rivaal Hillary Clinton. Toen hij daarover werd ondervraagd door de FBI, loog hij hierover. De Armeense kinderen Lilly en Howick moeten de komende dag definitief Nederland verlaten. Dat heeft de kortgedingrechter in Amsterdam bepaald. Volgens de rechter zijn er geen redenen waarom de uitzetting van de kinderen niet door kan gaan. De advocaat van Lilly en Howick had om uitstel gevraagd... omdat het niet goed zou gaan met hun moeder, die al in Armenië is. Maar volgens de rechter is er geen officiële diagnose gesteld van de moeder... Ook wijst de rechten erop dat er afspraken zijn gemaakt... over de financiële ondersteuning, scholing en onderdak... voor de kinderen in Armenië. De Amerikaanse rapper Mac Miller is op 26-jarige leeftijd overleden. Volgens entertainment site TMZ zou hij zijn overleden... aan een overdosis drugs. Miller was ook bekend als de ex-vriend van zangeres Ariana Grande. Na de, de aanslag in Manchester vorig jaar traden ze samen op... bij de benefietconcert ter nagedachtenis aan de slachtoffers... Vorig jaar speelde McMiller nog op een festival in Tilburg. Het weer in het noorden kans op een bui... in de rest van het land opklaringen bij een graad of 10. Overdag is het in het zuiden droog, met ruimte voor de zon. In het noorden kunnen enkele buien vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het en Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 to be Met k en met boxing tussen reine ah. En dan zitten we hier.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 shelter We're gonna Voort Voort op 106.9. FM. Ritme ritme. van ZFM. Mm-hmm. They do.